made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. Is that all so dumb and immature? There's just one thing. Let's get Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dikter met het NOS journaal. De inlichtingendienst AIVD mag journalisten van de Telegraaf niet afluisteren... in het onderzoek naar het lekken van staatsgeheimen naar die krant. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in navolging van de rechtbank bepaald... In juni werden twee medewerkers van de AIVD opgepakt omdat ze informatie aan een journalist van de Telegraaf zouden hebben doorgespeeld. Om het lek in de eigen organisatie op te sporen, luisterde de dienst wekenlang telefoons van Telegraafjournalisten af. Volgens de krant was dit in strijd met het verschoningsrecht. Dat is het recht van journalisten om hun bronnen te beschermen. Nederlanders zijn positiever over de zorgverzekeraars dan voorheen, dat meldt het Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg NIVEL. De verzekerden vinden dat ze beter worden behandeld, dat er meer duidelijkheid is over het bijbetalen van zorg en dat de informatievoorziening is verbeterd. Volgens NIVEL doen de verzorgverzekeraars het nu beter, onder meer uit angst voor reputatieschade. Agenten van het politiekorps amsterdam Amsterdam trekken vrijwel nooit hun pistool. Vorig jaar gebeurde dat 87 keer. In totaal lopen er 4000 agenten met een vuurwapen rond. Dat betekent dat de gemiddelde agent maar één keer in de 40 jaar zijn wapen hoeft te trekken, zegt een woordvoerder. Bij de 87 keer dat het vuurwapen vorig jaar getrokken werd, is maar vier keer echt geschoten. Amerikaanse minister Clinton is in Moskou voor overleg met de Russische president Medvedev en andere leiders. Ze wil weten hoe Rusland zich opstelt tegenover Iran. Dat land werkt volgens het Westen aan kernwapens. Iran zelf ontkent dat. Vorige maand werd bekend dat Iran een tweede fabriek bouwt voor het verrijken van uranium. In Iran wordt de voormalige presidentskandidaat Karoubi aangeklaagd... omdat hij zegt dat aanhangers van de Iraanse oppositie in de gevangenis zijn verkracht... Afgelopen zomer was Karubi een van de leiders die opriepen om te betogen tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. Volgens Karubi worden betogers in de gevangenis op beestachtige wijze verkracht. Vanwege die kritiek wordt hij nu aangeklaagd. Het weer bewolking, wat zon, maar ook kans op wat regen. Het is 12 graden, morgen zonnig en s'nachts kans op vorst. Dit was het NOS Jouden.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 I okay. Langs mee gaan huizen, het is stil achter de ruiten. Wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo, ik bij.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 Vertier, we moeten naar een plekje in de vaste crew van een vier. Ken de H via vier, zijn we via ook. Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt, naar nou wat die kill, ja. Hm, laatste ronde, tijd om te vertrekken. Stuur op weg naar huis nog een bericht. Slaap Sla, lekker. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar dus. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Hoe is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar, shit yeah. Die dagen daarna met sms gevuld Geen bericht, terugbericht, geen bericht Shit, is spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen ik me verre van de player, dus speelde het op safe Vroeg om mijn eerste date ergens in een café. Zo'n gezegd kwam ze rustig aangewandel Een onverduidelijk geval van elegantie De tijd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 Jij is fantastisch toch? Het ritme, ritme. van ZFM, ZFM. the <laughs> chef